Jo Woot met het NOS-journaal. Tena stopt patiënten over hun incontinentieproblemen. De fabrikant van incontinentiemateriaal wil eerst een overleg treden met alle betrokken partijen... ...na de kritiek die gisteren losbarstte over het belgedrag. Sinds enkele maanden benadert Tena klanten op verzoek van apothekers. Die moeten van verzekeraar Achmea voor 1 september in kaart hebben gebracht... ...wie hun incontinentiepatiënten zijn en wat voor producten ze gebruiken.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 In de Golf van Aden bij Somalië is voor het eerste Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scan Eagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, meldt Defensie. De drone met een spanwijte van drie meter kan met daglicht en infraroodcamera speuren naar verdachte schepen. Hij kan 16 uur in de lucht blijven en wordt bediend vanaf een marineschip.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 Zandvoort. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knopen Diemen 2 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor knopend Ridderkerk 2 kilometer. Door een gekanteld busje zijn drie rijstroken dicht.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 ...na een paar dagen hevig uh, doorhalen in de uh, cafés. We hebben uh, dit weekend het Jazz Festival. Het hoogtepunt is al achter de rug. Gisteravond hadden we een aantal uh, artiesten. Vrijdagavond waren we in de kroeg. Ook een aantal artiesten. Het aardige van dit festival is... ...dat het uh, allemaal Nederlandse muzikanten zijn.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 else There'll be no one unless this someone is you, you or you I intend to be in the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 Dat was het trio van Thomas Harden Met een, een thema van Tchaikovsky uh, Het tweede uur, zie je van yes, zit er alweer op Maar we gaan er nog niet mee stoppen vandaag Want vanwege het feit dat er een jazzfestival is Gaan we nog twee uur door Zometeen uh, wordt het programma overgenomen door Adam Spoer. En dit uh, stukje, dit uur Peter de Boer, David Habig uh, eindigen wij met een, een op, uh, opname van uh, Oscar Peterson, Hup Ellis, Ray Brown, Eddie Thickpen, Waltz voor Debbie. Tot straks.